Meneer, mag ik u iets vragen? Zeker. Kent u het verlangen om te verdwijnen? Ja. Vertelt u het? Ja, het is wel een heel moeilijk onderwerp. Het is ook iets waar je het nooit over hebt met iemand eigenlijk. Nee. O, totdat ja. iemand je op straat uh, vraagt van... Uh, heb je dat wel eens? Ja, dat heb ik wel eens. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. En waar denkt u dan aan? Wat is uw fantasie? Stilte. Ik hou van de stilte. En dan wil ik even verdwijnen, even van alles weg. Even lekker helemaal niks, stil. Is het zo lawaaiig in uw huidige leven? Nou, ik denk in onze hele maatschappij. Ik kocht een aantal jaren geleden een nieuwe auto. Toen zeg ik tegen die dealer... Ik zeg, ik wil een auto hebben zonder radio. Hij keek me heel vreemd aan. Ja, maar dan moet je extra betalen. Dat is toch de omgekeerde wereld. Als je dus lekker rust wil in de auto. In de auto is een afgesloten ruimte. En dan kun je heel lekker alleen zijn. Maar dan moet je dus extra betalen... om geen radio in je auto te willen. Dat, dat, dat vind ik zo gek. Ja, al die, al die berichten uit Amerika... en milieu... en het gaat allemaal in zo'n rap tempo... dat het milieu verandert. De wereld verandert. Dat je denkt van... ik zou alles willen verdwijnen. Van de aarde? Ja. Dus bijvoorbeeld... Dood zijn. En dat zou ik niet eens zo erg vinden. Oh, want zo ziet u het. Verdwijnen ziet u als dood zijn, niet als opnieuw beginnen. Wie weet wat er komt. Heeft u weleens plannen gemaakt? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee het, is meer, het is meer de gedachte. Oké. Okay. Ja, ik ga hier zijn. U verdwijnt. Succes. Oh, dag. Je kan in Nederland ook niet losraken. Ik bedoel, hier ben je echt los. Als je hier de berg in gaat, dan moet je oppassen. Dat je niet losraakt en verdwaalt. En uh, dat ze je een paar jaar later vinden. Wat ook gebeurt. Compleet perplex stond ik. Ja, ja. bevreemding. Ja. Ook omdat de brief natuurlijk zo onduidelijk was. Hij ging weg en we zouden hem nooit meer zien. Ik zoek naar manieren om te kunnen verdwijnen in de stad om onzichtbaar te kunnen blijven. Ik probeer het verlangen om er niet te zijn gestalt te geven. We zullen zien. Hier zal ik hier eens, uh, het gedicht lezen. Ik doe even mijn handschoenen aan, het is koud. De kunst van het verdwijnen. Op het overvolle marktplein... ...liep iemand door een megafoon te schreeuwen... ...om in vredesnaam te worden vergeten. Ik ging een eindje met de eenmansbetoging op. Het moment brak aan om betrapt... ...verboden en bestreden te zijn. Ik wandelde verknipt rond met een keukenschaar in mijn mond. Kon ik maar onzichtbaar zijn... ...mij als een handvol zand begraven. Niet meer in het plaatje passen van de voorgrond met de luidruchtige uren. Ik bekwaamde mij in de kunst van het verdwijnen. Stiekem ging ik het hoekje om en hing overal posters op... ...om de aandacht te vestigen op mijn geoefende einde... Sommigen zijn hun leven lang zoek. Verstoppen zich in de kronkel van een schelp... of liggen reeds onder een verweerde steen. Maar nu ik eeuwig weg ben... betreur ik dat niemand zag hoe mooi ik verdween. Hier zie je mijn vader naast mijn moeder staan... Dat, zijn, dat is Peter en dat ben ik. Het is in ons huis genomen in Berkel, in de tuin van ons huis. Het ziet eruit als een standaard... Een uh... <laughs> standaard gelukkig geluk. plaatje, toch? Ja. ja, een mooie foto. Ja. Ja. Ja. Mijn vader was een uh, lange man. Het, het, het was in een hele hoop opzichten ook, ook een aantrekkelijke man. en Hij kon ook bijzonder sympathiek zijn. Alleen, uh, hij had uh, wat raafvolrandjes, uh, kan je zeggen. Op het moment dat hij kwaad werd... Ja, dan werd hij gevaarlijk. Dus dat betekende dat hij na mijn moeder ook wel uh, bij tijd terwijl hij fysiek gewelddadig was. De spanningen tussen die twee werden steeds groter. Mijn vader dronk ook steeds meer. En ik had op een gegeven moment had ik mijn vader ook aangeklaagd. Want toen had hij mijn moeder echt uh, geslagen. En toen heb ik hem op een zondagmiddag, terwijl iedereen in zijn achtertuin zat... Ja. met luide bewoordingen gezegd dat hij dat nooit meer hoefde te doen omdat wij hem anders, anders zouden beetpakken. En op een gegeven moment uh, had ik een motorfiets. En ik weet nog dat ik na zo'n gesprek dermate over de rode was... dat ik van een dijk af ben gereden en een hersenschudding had. Dus uh, <lacht> het was nogal een heftige tijd. Daar weet ik helemaal niks van, joh. Ja, dat is super. <lacht> ja. Het is uh, 1988... Mijn moeder, die was het huis uitgetrokken. Die had besloten om mijn vader te verlaten. En daar kwam nog bij dat op dat moment zijn zaken. Mijn vader was ondernemer. Die had een paar zaken en die zaken die gingen ook slecht. Dus het vooruitzicht, zeg maar, op de rest van zijn leven, dat was niet bepaald rooskleurig. Mijn moeder, die belde mij op de zaak. en die zei: van, Nou, ik heb verontrust een verontrustend telefoontje van je vader gehad. De inhoud daarvan weet ik echt niet meer. Dat is voor mij helemaal blank space. En nou, toen ben ik in de auto gestapt. En ik ben naar uh, Berkel gereden. En ik ben dat huis ingegaan, niet wetende wat ik daar aan zou treffen. Hè. Dat zou uh, rotzooi, dat zou een zelfmoord kunnen zijn. Maar uh, het enige wat ik vond: dat waren drie brieven: één voor uh, mijn moeder, één voor Peter en één voor mij. En nou ja, er stond in dat hij het van je hield... en dat hij het vreselijk vond om ons te moeten verlaten... maar dat hij besloten had om in de huidige omstandigheden dat uh, toch te moeten doen. En, dat, en, dat, dat, we hij... nooit meer en dat we hem nooit meer zouden terugzien. En dat we hem nooit meer zouden terugzien, ja. Ik ben niet eens aan verdriet toegekomen. Echt verbazing, Comple compleet, compleet perplex, vond ik. Ja. Ja. Ook omdat de brief natuurlijk zo onduidelijk was... Hij ging weg en we zouden hem nooit meer zien. Dat is natuurlijk toch anders dan iemand die zegt... nou, ik ga naar Buenos Aires en ik ga een nieuwe toekomst opbouwen in de Pampa. of zo. Dan heb je in ieder geval het idee... nou, dan zal hij al naar Schiphol zijn gegaan en weet ik veel wat. Dit was echt een soort witte vlek. Het kon Thailand wezen, het kon Australië wezen. Het kon, geen zelfs, idee waar... kon zelfs zelfmoord zijn. Ja, geen idee waar hij uitging op dat moment Ja, weg. Dit is, uh, dit is nog een bosweg, maar ja, min of meer mijn weg, ja. Soms is die ook helemaal weg. <laughs> dat een paar jaar geleden. Een, uh, zes weken lang uh, had ik geen weg meer. Het had zo hard geregend dat uh, dit gedeelte was alleen maar, zeg maar, pudding. dat was een soort van modder waar je gewoon tot in je in wegzakte, dus daar kon je niet meer overheen rijden. Dit is wel mijn weg. Dus deze moet ik ook zelf onderhouden. Kanalen graven, dus uh, die, dit kanaal. Uh, stenen erop leggen, zorgen dat als het regent dat het water een andere kant op gaat is dus over jouw weg. Het is wel leuk hoor, met stenen gewoon iedere keer een beetje puzzelen. Yep. Aanpakken. Goedje koffer. Ja? Hallo. Goedje. Ja. Je praat Turks met ze. Ja, ik ben niet meer gewend om uh, Nederlands te Het is maar één ding wat ik in het Nederlands zeg. Uh, als het echt uit de hand loopt, ze uh, vervelend zijn of uh, raar doen. Van uh, de erom, hè. Praat je veel met ze? Ja, yeah, want ik heb niet met anders mee te praten. Dit met de Borisje. Het <laughs> is verlies, het is de ezel. Heb het, het langste wat ik geweest is inderdaad dat ik een paar weken niet van de berg afgekomen gekomen was. Omdat het gewoon echt heel slecht weer was en de weg ook heel slecht. Toen ging ik nog wel naar supermarkten. Dat doe ik inmiddels ook al lang niet meer. Maar toen ging ik naar een supermarkt en daar zaten mensen op een bankje voor de supermarkt. En ik vond het, ja ik vraag me niet waarom. Maar ik vond het zo krank dat mensen gewoon op een bankje voor een supermarkt konden zitten. Terwijl ik al blij was dat ik na wekenlang op mijn berg de berg een afkwam. Ik vond het gewoon... Ongelooflijk, dat mensen gewoon op een bankje voor de supermarkt een beetje verveeld zaten te zijn. Terwijl ik al blij was dat ik die supermarkt had kunnen bereiken, denk ik, of zoiets. Als je heel lang niet met mensen... Want vroeger belde ik mijn moeder ook niet zo vaak. Ze wordt nu ouder, dus je gaat vaker bellen. Maar belde ik mijn moeder ook niet zo vaak. En dan uh, heb je inderdaad heel lang niet meer met, met iemand gesproken. En dan zegt de kaasboer zegt iets... Niet zeggend, zwaai je misschien. Je, kun, je kan dan niet bedenken wat je daarop terug moet zeggen. Of het lijkt allemaal zo loos wat je zegt zo. Ja, niet zeggend letterlijk. Hoe los je dat dan op? Dus dan gebruik je geen praatje. Je verbaat je een beetje over jezelf. Dat je denkt van waarom zeg ik nou niks? Ja, Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. jezelf bent en voelt is die graadmeter voor de rest van de wereld dus heb ik niet het idee dat het zo bijzonder is om te willen verdwijnen, want dat ben ik gewoon ik ben enig kind maar ik had al, al veel vriendjes en vriendinnetjes, maar aan de andere kant was ik ook toch wel altijd alleen met mijn hond in de polder aan het slootje springen en aan het gewoon bezig in mijn eentje ik kan me heel goed herinneren dat het zo lekker was. Swinters, als, je, als het dus gevroren had. Ik vond schaatsen heel erg lekker. Schaatsen is ook lekker. Een soort van vliegen of heel snel bewegen. Dat je dan na het eten nog naar buiten ging in het donker. En dan had je denk ik al maanlicht of zo. Want anders kan het niet anders. Want toen had je nog geen straatlantaarns. Op die sloot heen en weer. Kijk hoe hard je kon gaan. Ja, daar had je niemand anders nodig. Het was gewoon heerlijk in je eentje zo... Dat wil je vasthouden in de rest van je leven. En dat wordt denk ik steeds ingewikkelder. Want je, je gaat werken. Je, gaat, je krijgt vrienden. Vrienden komen s'avonds langs. Of je gaat samenwonen. En de, de maatschappij werd ingewikkelder. Drukker. Met telefoon. En we hadden thuis ook geen telefoon. Dus ik kon mijn ouders ook niet bellen de eerste jaren. Je ging langs, maar je kon niet bellen. Sowieso was het een beetje vreemd huishouden. Toen ben ik echt op de automatische piloot gegaan. En gezegd van nou dit moet, moet een aantal dingen geregeld worden. En die, uh, we gaan uh, we moeten kijken wat er aan post ligt. En toen bleek gewoon dat er heel veel geld verdwenen was. Hij had overal maximale bankkredieten opgenomen. En hij had dus eigenlijk in alle bedrijven had schulden achtergelaten. Als je goederen bestelt en die, en die lever je en je laat je betalen, maar je betaalt niet voor de goederen. En je stopt dat geld in de koffer en je neemt het mee, dan heb je geld. Nou, zo heeft hij dat uh, 10, 20, 30, 40 keer gedaan. Hij, uh, <laughs> hij reed in een auto vol geld, denk ik. Ja, <laughs> Ja. ja. Vanaf dat moment moesten we allemaal aan de bak. Omdat ze in gemeenschap van Hoeder waren getrouwd... had hij haar feitelijk opgezadeld. En met enorme schulden richting de belasting. En ja. uh, nou, Daar hebben we dus heel hard aan gewerkt. Goed. We hebben geen actie ondernomen om op te sporen. De, het is ook niet zo dat je daar een of andere opsporingsinstantie op kan zetten. Want het is daarmee nog geen strafbaar feit. Hij heeft bankkrediet opgenomen en de bank heeft hem dat gegeven en dat jij eh, vervolgens eh, 300.000 euro in een koffer stopt... en die eh, in je achterbak legt. Dat is niet strafbaar, ondanks het feit dat je ja wel ziet wat er gaat gebeuren. Hoe de situatie uiteindelijk is opgelost... maar dan praat je over een aantal maanden verder... is dat de belasting heeft gezegd... Van, uh, we, uh, we zien hoe de situatie ligt. He, we kunnen niet bij mevrouw van der Graaf geld gaan halen wat er niet is. Nee. He, het was gewoon duidelijk, hij, hij was weg... He, maar het was wel zo dat door zijn hele gerichte aanval op mijn moeder. hoefde ik hem nooit meer te zien. Ik ben Maarten Niels. Ik ben schrijver en stadsdichter van Antwerpen. En ik maak momenteel de Invisible Root. Een route doorheen de stad waarbij ik onzichtbaar kan blijven voor camera's. Ik zoek naar manieren manier om te kunnen verdwijnen in de stad om onzichtbaar te kunnen blijven. Ik probeer het verlangen om er niet te zijn gestalt te geven. Het lijkt me dat iedereen die... Uh of het lijkt me dat vaak nu in deze tijd mensen willen verdwijnen... maar wel willen gezien worden in hun verdwijning. En de aandacht vestigen op hun verdwijning. Ik moet dan vaak ook denken aan mensen die zo... voor een tijdje van Facebook verdwijnen. Of uh, de, de offline gaan ofzo. Die dat dan zo aankondigen. Uh, waarbij ook een boodschap in zit van... ja, vergeet me niet alsjeblieft. Of contacteer me dan maar via andere wegen. Maar het heeft ook zoiets van... Uh, ...in het café, ja, ik ben nu er vandoor. <lacht> en dan komen eigenlijk die twee verlangen samen. Het verlangen om dus te verdwijnen, om er niet te zijn... ...maar ook wel het verlangen om, om gezien te worden. En ik denk dat, dat daar ook... Um, ...dat ik daar ook in gefascineerd ben... ...in wat ik nu aan het doen ben... ...op zoek gaan naar... ...de onzichtbare route doorheen de stad omdat ja, we als samenleving blijkbaar heel die stad willen, willen bekijken. En we willen iedereen in het oog kunnen houden. En dat is, dat is een verlangen om alles in, in, in de greep te houden. Okay. Ik wil toch een, een soort van artefact hebben van die perfogels of van die route... Een soort van handleiding voor de stadsbewoner. Van wil je eens een keer onzichtbaar door de stad lopen? Dit is dan de route. Zo, ik heb hier nog nooit over deze voetgangersbrug geweest. Ik woon hier al heel lang. is maar. wel vrij indrukwekkend. Vrij eng ook. Elke dag. Nee, ik ben eigenlijk niet zo'n vreselijk grote fan van de houthakken. Nu zijn wortels hakken wel. Maar pijnboomhout is echt. dat uh, wat uh, blauw overvalt. Het is dus een zweep. Springt het op. Nou, dus je moet het zo plat mogelijk neerleggen. en dan op het platte gedeelte slaan. En dan heb je, zweeft het niet terug in je gezicht. Dan heb je wel eens dat je. Dit is pijnboomwortel. Heb je wel eens dat je... ja, Dat je uh, denkt van echt snel, weet je wel. Nou, dan loop je met twee blauwe ogen op de markt. En uh, de slager kijkt veelzeggend naar me. Zo van, uh, nou, die heeft ruzie gehad met de man. Ha, Boris, Ha, de chick. Jure. Jure. Komt er komt zo'n lekkere lucht uit het huis. Vooral uh, het huis van Mastix is zo lekker, sowieso. De wortel alles aan Mastix. het is heel duidelijk dat je dit eigenlijk niet in je eentje aan kan. Dit is bezopen in je eentje. Het gaat opeens verschrikkelijk regen en de regen. De, de, de weg stroomt weg. Um, tegelijkertijd gaat het iets waar de pompstuk. stuk. Uh, dan. Um, doet doe je ozon het opeens meer. Of heb je een lekker band? Ja, er komt er zoveel tegelijk. Dus ja, dit soort dingen zou ik nooit aanraden. Voor, aan mensen om dat alleen te gaan doen. Want uh, dat is gewoon niet. Dat is gewoon heel zwaar. Ik bedoel, niet dat ik iets anders zou willen. Niet dat ik. Um, in een appartement of stad. Nee, ik blijf het doen. En ik geniet ook met volle teugen. Zo vanmorgen ben ik naar buiten gelopen en dan zie je allemaal roodstaarten... en ik zie een aantal andere vogels en je ziet cypress in de verte... en je ziet nog de herfstkleuren en het is zo stil. zijn die momenten dat, uh, dat je even stilstaat. En dat zijn de momenten die, die zo waardevol zijn. Ja, dat is waarom ik hier ben nog steeds. Ik ben kind van uh, Joost Getuigen. Mijn ouders waren Joost Getuigen. Mijn moeder uh, is buitenlands. Op ge uh, geboren aan de Pools-Lussische grens, volksduits. Mijn vader... Uh, is um, een dorpsmens, uh, zuid hollandse eilanden. En um, was ook depressief, eigenlijk al vanaf heel jong. En komt ook uit een familie van veel depressieve mensen... en mensen die er een eind aan maken. Nu je zijn is heel anders dan toen je zijn. Want toen je zijn was dat het eind van de wereld in 1975 aangekondigd was. Dat 1975 was uitgerekend en berekend... en be, door allerlei profetieën in de Bijbel. Dat zou waarschijnlijk het moment zijn, dat zeggen ze nu... maar toen waren ze er vrij heilig van overtuigd... dat uh, God zou zeggen, nu is het genoeg... en uh, ik uh, algehele vernietiging en alleen Jovens getuigen gingen er komen. De nieuwe ordening. Dat was op mijn vijftiende... Op dat moment had ik al besloten om me de bruid aan te geven. Toen dacht ik, dacht, wat er ook gebeurt, dan maar dood, maar uh, dit gaan we niet doen. Ik had het gehad met mijn vader, waar ik echt mee vocht. Ik had het gehad met mijn moeder, die ook geen touw meer vast kon knopen... en het te druk had met mijn vader om zich nog met mij te bemoeien. En sowieso, als ik naar die mensen keek, die getuigen waren... dat ik dacht, van, nou, daar heb ik ook geen zin mee in een nieuwe ordening te zitten... En een god die me bij iedere misstap uh, gelijk wegvaagde... kon ik ook niet warm van worden. Dus ik dacht, ah, bekijk het allemaal maar. En ik ben weggelopen. Ja, het kon me echt geen bal meer schelen. Echt gewoon dammerdood. Dat zeggen ze dan ook bij ons op de dorpen. Dammerdood. Ja, nou, inderdaad. Ik, mo ik wilde gewoon doen wat ik zelf wilde. En... Ik denk wat, wat het wat Ja, ja. Dat um, ik jaren op zoek ben geweest naar die plek waar ik dan naartoe zou gaan. Want Nederland was het niet, dat was duidelijk. En ik had veel alleen gereisd, al in Griekenland was ik vaak geweest. Maandenlang, op het strand slapen. Joegoslavië in mijn eentje. En geen enkel land sprak me aan. Tot mijn relatie in Nederland uit was. Ik had heel veel mensen over Cappadocia horen praten. Dus ik, ging, ik dacht van, daar ga ik naartoe. is dus midden van Turkije. En in die tijd dat ik daar gewerkt heb. Dus ik, ik werkte in een um, pension. En het lag aan de rand van het een, van een plaatsje Guremme. Dan, dan heb je een soort van vallei, een diepe vallei... Uh, met allemaal boom, fruitbomen. Daar ging ik iedere morgen wandelen, een uur of vier, vijf. En uh, toen had ik zoiets van... En nu ga ik niet meer terug naar Nederland. Nu is het afgelopen. Dat Ja. Waarom? Nederland was onverdraaglijk. De taal, de mensen, de stad, het platteland, de eindeloze bietenvelden. Nederland is een klein bekrompen land waar je echt je kop niet boven het maaiveld uit moet steken. Waar je niet anders mag zijn. En jij was anders. Ik was anders, ja. Je bent wel anders door geboorte. Ik was anders door geboorte dat mijn moeder buitenlands was. Iedere andere baan, iedere keer als je ergens anders komt... aan mensen die je niet kennen, was de vraag van... je bent niet helemaal Nederlands, hè? En dan werd er van je verwacht dat je vertelde wat je dan wel was. Had je Indisch bloed of was je dit of was je dat of was je Joods? Heel vaak dachten mensen dat ik Joods was. Dat ik deed van ja, pff, wat doe ik hier? En het, je kan in Nederland ook niet los Ik bedoel, ik ben nog een tijdje um, oppas geweest... bij de boswacht van kwakjeswater. Oké, okay, dan kan je een eind lopen, maar ja, je, los ben je niet. Hier ben je echt los. Als je hier de berg in gaat, dan moet je oppassen. Ik vind het fijn dat je gewoon weg kan zijn. Helemaal weg van alles. En dat gaat in Nederland niet. Je kan niet helemaal weg zijn... Daar hangt al de eerste camera's. Dus hier ben ik al gezien, zo gezegd. Ik noem het uh, de Cyclopen. Het zijn allemaal, ja, wezens, bol bologen in de stad. En die camera's die kunnen 360 graden alle kanten op kijken. En die kunnen tot zelfs honderden meters inzoomen. Je weet ook niet of je bekeken wordt. Omdat er zit een camera in die ronddraait. Dat zie je niet. Omdat die achter glas zit. En ik was vooral gefascineerd door. Wie zit er altijd te kijken naar mij? Wie zit er achter mij? We mogen niet vergeten dat, dat het een stuk technologie is. Maar dat er ook iemand achter die technologie zit. Dat er iemand in een controlekamer zit. Met honderden schermen. En aan, naar mij aan het kijken is. Ben je hem gaan zoeken die man? Ik heb dus een, een, een, een gesprek gehad met um, um, politiecommissaris die verantwoordelijk is voor het cameranetwerk in Antwerpen. Om eigenlijk, en ik kreeg een durende powerpoint over de werking van camera's in Antwerpen. En dat was best interessant. Maar er werd heel vaak benadrukt dat het overgrote deel van de bevolking, en dat wil ik best geloven, uh, zeer positief tegenover camera's staan. Um, dat ze zelf niet altijd door het raam hoeven te kijken... om alles in het oog te houden... maar dat er iemand is, de staat... die dat doet voor hen. Daar hangt de camera. Het is al superhard mislukt eigenlijk. Had je deze nog niet geteld op je kaart? Jawel. Maar ik wist natuurlijk niet op voorhand waar te gingen hangen. De camera's. We maken alleen maar straatnamen openbaar. Van in die straat hangt een camera... Exact, je mag geen exacte locaties weten. Hij zei: als je dat wil weten, dan moet je al die straat afgaan en gaan kijken waar hij ze hangen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik denk dat we hier zijn, op straat is het. de villers. De Ik een buurman en uh, dat is een goede vriend van ons, dat was een goede vriend van de familie en mijn vader vertrouwde die ook en uh, mijn vader heeft die diverse keren in vertrouwen genomen en die, uh, die heeft dus op hem doorgegeven dat hij in Spanje zat He? en uh, die uh, heeft ons geholpen zeg maar in die zin om, om te weten wat er gebeurd was. Hij is in 1988 weggegaan en in 2003 heb ik contact met hem opgenomen. Uh, eigenlijk was het mijn toenmalige vrouw Saskia, die zei steeds tegen mij... let wel, als hem dadelijk wat overkomt, dan heb je hem nooit meer gezien... dan heb je nooit meer gesproken. Dan heb ik hem opgebeld, heb ik gezegd van... er zijn een paar dingen uh, gebeurd waar wij het nooit meer over eens worden. Ik stel voor dat we daar ook nooit meer over praten, want dat leidt alleen maar tot ruzie. Maar daarbuiten is er nog een hele wereld waar we wel over kunnen praten. En uh, wat mij betreft is het mogelijk om op die basis contact uh, met elkaar uh, te houden. En toen had hij met jou op dat moment heel weinig contact volgens mij. Hè? Ja, hij had geen contact. Had maar, geen, ja. maar uiteindelijk uh, had ik zoiets van... nou, dan laten we hem spaarzaam een beetje toe in ons leven. En toen is 2004 in mei, belde hij mij op... En toen uh, zei hij van, joh, er is longkanker bij mij geconstateerd. Hij ja. had mij ook gebeld en toen zei ik, joh, hoe is het met je? Nou, zei hij, niet goed, ik, uh, ik ga dood. Toen heb ik gezegd van, nou weet je wat, dan komen we naar Spanje. En hij woonde daar in een, in een, in een mooi appartement op het strand. Met uitzicht over zee. Ja, dat had hij goed geregeld. <lacht> Je zag een aantal dingetjes waarvan je, die uit het oorspronkelijke huis waren gekomen. Relatief kleine dingen, want je kan in de persoon ook niet veel te grote dingen meenemen. Die stonden er. Fototjes en een vaasje en, en dat soort dingen. Gedeeltelijk is het ook een beetje het huis van toch wel ook van een vreemde. Het is iemand die, waar, waar je geen 15 jaar meer bent geweest. Als hij ging slapen, dan gingen wij dat strand op, dan gingen wij lopen. En dan was het vaak eerst even diepzuchten. En het is je vader, en hij is stervende, en je bent opeens in zijn nieuwe leven. Uh, het, is, uh, het is aan alle kanten een situatie die, uh, die emotioneel belastend is en die uh, het kraakt. Mm. Hadden jullie het idee dat hij opnieuw was begonnen? Was hij iemand anders? Nee. Nee, nee hij was nee. niet iemand anders. Nee. Die, die, die steeds uh, toch wel zwaardere, depressieve aard van hem, die, uh, die heeft hij meegenomen. Hè? En, nou ja. Dat bootje was een mooi voorbeeld. Hij had, had, ooit had hij wel wat met bootjes. Nou, daar had hij dan eindelijk een bootje gekocht. Ja, en dan was hij een keer naar het noorden gevaren. En een keer naar het zuiden. En toen was hij er weer op uitgekeken. En ik weet zeker dat als ik een bootje zou hebben in Althea... dan ging ik ook een keertje uh, een andere kant uit. Hè, en, dan was de, en de ene keer was de zonsondergang mooi. En de volgende keer... boeide er zo'n lekker briesje. Ik zou er wat uithalen. Hij kon dat niet meer. Uiteindelijk heb ik... Uh, en dat is met de jaren gekomen, maar ik ben steeds meer medelijden gaan voelen. Voor iemand die dus zo passieloos en vlak zich door het leven heen moet slepen. Hij, uh, hij heeft het niet gemakkelijk gehad. Wij zijn 4 januari, 4 januari waren we de verjaardag, zijn we de dag of 4 geweest. En we waren nog geen dag thuis en toen ging vijf uur ochtends de telefoon. En toen had ik Jeannette zijn partner aan de lijn. Ze dus zei dus hij is overleden. Ja. Zij heeft ook altijd gezegd. En het, dat gevoel had ik zelf ook wel. Hij had op ons gewacht. Ja. toen zijn we eigenlijk dezelfde de dag, dag weer teruggevlogen naar Spanje. Om uh, de crematie te regelen. Ja. ja. Wat ik nog wel een bijzonder moment vond, dat wij, nou, mijn vader ging s'avonds vrij vroeg slapen, omdat hij natuurlijk moe was. En wij gaan om een avond zijn wij, uh, wij, wij, wij zeiden nou weet je wat, dan gaan wij nog even al in en uh, nog hier en daar een biertje drinken of zo. En uh, toen zijn we om of half twee, één uur half twee zijn we thuisgekomen s'nachts en toen lag ik te slapen. En om vier uur word ik wakker en ik kijk in mijn ogen, er staat mijn vader die staat naast me. Ik zei, wat doe jij nou hier? Ja, hij zei, ik dacht dat jullie nog niet thuis waren. Ik maakte me zorgen. En, ja. Uh, ja, Dat was wel ontroerend. Ja. Ja. Dat nou. herinner ik me ook nog. Ja. Daar hangt een camera van de Albert Heijn. Uh, Birthoudstraat. Die filmt hier de parking... Maar die film natuurlijk ook wij die net naast het parking staan. Wie weet is het echt een onmogelijke opdracht. Verbaasd het je? <laughs> nee. Uh, nee, ik hou wel van naïeve ondernemingen. Alle kunst is naïef. Jij doet ook het project eenzame uitvaart, hè? Wat is dat? De eenzaamhedenfonds is een, een literair en sociaal project waarbij dichters gedichten schrijven voor mensen die zonder familie of vrienden worden begraven. Uh, dus In Antwerpen doen we dat ook al sinds uh, 2009. Um, ik hou me dus al heel lang bezig met mensen die uh, ongezien blijven. Dan er hierin. Hier in de hertog, in de. Hertoginstraat Zo. en dat is um, dat is des te bizar omdat uh, we zijn constant bijna publiek ergens aanwezig door sociale media of, of ons, uh, onze internetprofielen worden we constant gevolgd en getraceerd en toch zijn er zelfs in die wereld mensen die door de maas van het net glippen en dus ongezien blijven. En zelfs totaal geen profielen hebben. Daar hangt nog een camera. Deze route is dus ook stuk. Ik we er hierin gaan. Ik krijg een naam. We hebben enkele naam en... Uh, een geboortedatum, een sterfdatum, maar door de verhalen of door... ik bezoek altijd die adres... of ik bel naar het rusthuis of zo... daardoor krijg je wel een idee van... een leven. En dan besef je wel dat het... Uh... Ja, dat niemand er zomaar voor kiest of zo... om... Uh... Om, om te verdwijnen. Die, uh, bijvoorbeeld iemand, een man die twee jaar dood ligt... op zijn appartement... en die een mummie was geworden... Uh, die werd pas ontdekt nadat uh, er heel lang zijn rekeningen niet meer werden betaald. En als er dan deurwaardes kwamen. Hij had heel een tijd lang een automatische domiciliering van zijn huur en elektriciteit. En als zijn uitkering. Waardoor de rekening automatisch werd aangevuld. En ook weer zijn rekeningen werden betaald. Dus dat ging twee jaar lang goed. Totdat er iets fout liep met die domiciliering. Dan pas heeft men deurwaardes op hem afgestuurd. Vanaf dat er iets fout liep met zijn, met zijn betalingen ging met hem zoeken. Dus, laat dat misschien een sleutel zijn tot het verdwijnen. Als je niet betaalt, dan men je zoeken. Dat was in, de, in zijn geval wel uh, um, het verhaal. Wat was dat voor iemand? Uh, een Vietnamese vluchteling. Of iemand van Laos, die in de jaren 80 naar, uh, in Antwerpen was beland. In de hoop hier een nieuw leven op te bouwen. Dat is niet echt goed gelukt. Ja, nu moeten we een stukje naar daar we gaan hier oversteken, net voor die fietspad. Maar goed, die, die fotografeert ons alleen maar als we te snel wandelen, denk ik. Daar hangt erin, maar die.. Die kunnen we wel vermijden door aan deze kant van de straat te lopen. Daar hangt een camera. Geen erachter, ja. Hier hangt ook een camera. Dan moeten we door het park. Dus Men plant er nog 50 camera's bij te zwieren hier. Dus ik denk niet dat het nog lang mogelijk zal zijn om, eh, om onzichtbaar te blijven. Waar ga je dan naartoe als je wilt verdwijnen? <laughs> ja, dan moet je gewoon binnen blijven en de gordijnen dicht toe. Maar mag toch niet binnenfilmen? Of ik hier kan blijven tot, uh, totdat ik uh, doodga, dat uh, denk ik niet. Want uh, dat valt niet mee. Uh, je, je, je moet, als je geen hout meer kan hakken... geen kachels meer kan stoken... Uh, niet meer kan lopen... Uh, dan houdt het op. Maar misschien is dat wel het moment dat het sowieso ophoudt. Dat dus je moet denken van... nu is het genoeg geweest. Ik weet niet of ik, of ik wel zit te wachten op... Uh, op al die... Uh, dingen die zo nodig aan je moeten gebeuren. Op is op. En... Ik wordt tegen mensen doorgezegd, als ik naar dood ga, hoef je me niet te begraven. Ik moet me gewoon in het bos neergooien en dan word ik vanzelf opgegeten door de jakhalzen. En dat vind ik, lijkt me het prettigst. Nou, dat vinden ze dan komisch. Maar ik hoop wel dat ze het doen.